3. De inwijdingsmethode van de nieuwe era heeft betrekking op de persoonlijkheidsverwisseling, het geheim van de evangelische wedergeboorte. Geen persoonlijkheidssplitsing en geen persoonlijkheidscultuur, geen ontduiking of verheffing van iets dat wetmatig ten ondergang is gedoemd, doch persoonlijkheidsverwisseling, namelijk het opbouwen in de kracht van Christus en zijn hiërarchie van een geheel nieuwe persoonlijkheid, terwijl de geest nog in de oude optreedt. De kandidaat in dit nieuwe stelsel gaat uit van de wetenschap dat zijn tegenwoordige viervoudige persoonlijkheid niet begrepen is in de godsnatuur, verwerpelijk is en zondig. De kandidaat in dit stelsel weet dat het bewustzijn van deze persoonlijkheid de grootste mystificatie en belemmering is in zijn microcosmos. En hij begrijpt volkomen het woord van Paulus dat er geen aanneming des persoons bij God is nog van een gesplitste persoonlijkheid... nog van een gecultiveerde. De leerling in het nieuwe christelijke inwijdingsproces... realiseert zich dat wie zijn leven... van de oude persoonlijkheid zal willen verliezen... het leven van een nieuwe persoonlijkheid zal behouden. Hij zal verstaan dat er sprake moet zijn van een volledig opnieuw geboren worden... naar de viervoudige persoonlijkheid. De gehele christelijke heilsopenbaring... laat ter zake niets aan duidelijkheid te wensen over. Nicodemus, zie het Johannesevangelie, evangelie begreep er niets van. Doch de kandidaten van de nieuwe inwijdingsscholen zullen van dit weten klaar doordrongen moeten zijn... opdat straks een lichtende wolk van nieuwe godsgetuigen... zich zal kunnen uitstrekken over deze duistere wereld. Het zal voor velen zeer moeilijk zijn... zich los te maken van het gezag van de ouden... die meenden dat de menselijke persoonlijkheid... onderworpen was aan een evolutieproces... Zoals zij in het verleden ook onderworpen was aan involutie. Deze mening berust evenwel op een vergissing. Hetgeen involueerde was niet de in het oorspronkelijke godsplan bedoelde voertuigelijkheid, Doch een abnormale persoonlijkheid die in het nadeer van stof verzonk en de geketende geest meesleurde naar omlaag. De hemelse gestalte, het oorspronkelijke viervoudige lichaam van den geest, was door die val gestorven, evenwel niet de dood der vertering. De aard van de oorspronkelijke hemelse gestalte was daarvoor veel te goddelijk van maaksel. Daarom kunnen we de oorspronkelijke hemelse gestalte in haar huidige toestand het beste omschrijven als slapende. Een slapende die weer gewekt kan worden. Weer kan opstaan wanneer de mens aan de begoochelingen van de abnormale en tijdelijke persoonlijkheid weet te ontkomen en zijn toestand helder gaat inzien. Ons hoogste geestelijke zijn moet nu gebruik maken van de aardse persoonlijkheid. En dat is van bovenaf gezien een hoogst ongewenste toestand. Bovendien wordt de centrale geest in hoge mate tegengewerkt door het biologisch bewustzijn van de aardse persoonlijkheid. Esoterisch strevenden moeten gaan inzien dat splitsing van de aardse persoonlijkheid een afleidingsmanoeuvre is. Een nieuwe smartvolle begoogeling. En persoonlijkheidscultuur, hoe dan ook, een toespitsing van de moeilijkheden die het ik-bewustzijn ontstelt. Opnieuw geboren worden. Opwekking van de slapende hemelse gestalte. Dat is de opgaaf die het derde magische stelsel, de zoekende mens, door middel van het christendom overdraagt. Er is dus sprake van de geboorte van een nieuwe hemelse persoonlijkheid, terwijl de mens zich nog bevindt in de oude. De opwekking van deze nieuwe gestalte is gebonden aan geheel andere wetten dan die van de oude esoterische stelsels. En het zijn deze nieuwe wetten die de kandidaat moet bestuderen en toepassen. De wording van het nieuwe wezen voltrekt zich van boven naar beneden. Eerst het denkvermogen, dan het astrale lichaam, dan het eterlichaam, ...als matrijs voor het nieuwe stoflichaam. Om de hemelse mens te concipiëren... ...is allereerst nodig een fundamentele verandering. Het principieel verlogenen van het oude ik. Het afscheid nemen van alle oude magie... ...die het accent legt op dat oude ik. Het zal voortduidelijk moeten zijn dat er geen sprake mag zijn van verwaarlozing van de aardse persoonlijkheid en van het noodzakelijke aardse leven. De mens dient evenwel de accenten zo te plaatsen dat een levenshouding wordt verkozen die het ware doel der wedergeboorte bevordert. Gebonden aan een biologische verschijning betaalt de mens de bittere tol... ...van het op deze wijze in de wereld zijn. Doch door een rationele levenshouding... ...bouwt hij aan datgene wat niet van deze wereld is. De broederschap van het Gouden Rozenkruis... ...doet een beroep op alle ernstige bevrijding zoekenden ...om het fundamentele principe van de nieuwe bedeling te omvatten. Breken met het oude... Tegentreden van het Nieuwe.